Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer leraren op middelbare scholen voelen zich onveilig. Een club die elk jaar onderzoek doet naar onderwijs heeft veel docenten gesproken. Met de meeste gaat het goed gelukkig. Dat zelfs 1 op de 10 docenten aangeeft zich de afgelopen jaren veiliger te zijn gaan voelen op hun school. Maar er staat tegenover dat een op de drie docenten aangeeft dat ze zich minder veilig voelen op hun school. Die laatste groep heeft bijvoorbeeld last van boze ouders, maar vooral van leerlingen. Dan gaat het om verbaal geweld van leerlingen. Schelden, beledigen, kleineren, dat soort zaken. Maar ook fysiek geweld komt voor, bijvoorbeeld het vernielen van spullen of leerlingen die hun docent slaan of schoppen. Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben meer kans op geldproblemen. Volgens de ombudsman zijn veel instanties en regelingen niet echt lekker op elkaar afgestemd. En ook is het bedrag dat statushouders in de opvang krijgen al meer dan tien jaar niet meer aangepast. Dat mag wel wat hoger, zegt de ombudsman. En als je in Drenthe of Gelderland woont, heb je de meeste kans op een tekenbeet, blijkt uit de tekenradar. Er zijn sinds 2012 80.000 beten gemeld. Vooral in de maanden juni en juli moet je extra scherp zijn. Zo'n tekenbeet hoeft niet gevaarlijk te zijn... maar er is een kleine kans dat je door die beten ziekte van Lyme krijgt. En als er wereldwijde verkoopcijfers van toetjes bij zouden worden gehouden... zou je na afgelopen weekend waarschijnlijk een flinke piek zien bij de Mango Sticky Rice. Het toetje gaat viral na een optreden op Coachella... De Thaise rapper Millie had een portie mee op het podium en stond er lekker van te snoepen. Daar was ze behoorlijk enthousiast over. Een hoop jongeren in Thailand bestellen dat toetje nu. Bij restaurants in Bangkok stonden afgelopen weekend bezorgers in de rij om de bestellingen weg te brengen. Volgens Thaise media wil de regering van het land er nu voor gaan zorgen dat het toetje op de werelderfgoedlijst van UNESCO komt. Het weer nog, op veel plaatsen is het grijs en er kan ook een enkele bui vallen. Vanmiddag is er in de noordelijke helft van het land nog best wat zon en het wordt een graad of veertien. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10 de Ring Amsterdam, knopend Koenplein richting Knopen de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam slotermeer en Amsterdam slotervaart 3 kilometer met 20 minuten vertraging Er is daar maar één reishoek open. Tussen Utrecht Centraal en Hilversum rijden door een aanrijding. Bussen in plaats van treinen, dat duurt waarschijnlijk tot half 12, houdt rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 Dat ooit nog verwacht. Oh, oh. oh. Zodat plak ik mijn ogen en mijn enkels erop. Kussen op mijn hart zoals een liefde. marie zei van de kolk met het nummer Ademloos door de nacht. En marie zei van de kolk: woont hij in Slansvoort, Dat weet je? Nee, dus, dat, dat is inderdaad niet. Ja, dat is. We die eens uitnodigen voor dat de post. Uh, ja, dat is, is, is Luna, is dat? Dat is Luna. Dat is dan, ja, die woont gewoon in Zandvoort. En uh, ik vond het een heel leuk nummer. En dat is toen ooit uh, een paar jaar geleden gemaakt. En ik dacht, dat is, dat is een lekker vrolijk nummer om mee te beginnen in de, in de tweede uur. Nou, wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan zometeen praten met uh, directeur Marcel Elzjan of Wipper over het HDM Zitmuseum. Ernst Brokmeijer komt in de studio. Die gaat het hebben over de Koningsdag Zandvoort 2022. En Jan-Peter Verstegen en Peter Tromp komen ook in de studio. En die gaan het hebben over Geef ons vrede, Zingen voor Oekraïne, Dona Nobis Pasem, als ik het goed uitspreek. En als het goed is, hebben we dus marcel Els of Wipper aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij, wij, wij zagen het nieuws dat het hdmz museum de deuren gaat, gaat sluiten. Dat is uh, niet zo mooi nieuws natuurlijk. Nee, dat is eigenlijk een heel trieste uh, verhaal. En uh, ja, het is zonde dat uh, zo'n mooi museum uh, het niet gered heeft. Ja, want dat heeft natuurlijk vanaf het begin niet... Meegezeten, want jullie gingen open en toen brak corona uit, en dat was een paar maanden later, geloof ik, en toen moesten jullie weer dicht. Nou, dat was dus een hele lange periode. En uh, ja, dan heb je dus twee jaar de tijd gehad om uh, ja, eigenlijk niks te doen. Want <laughs> je kunt niks doen. Ja, nee, klopt. Nee, de corona heeft een hele belangrijke rol gespeeld in dat uh, verhaal. Ehm. Uh, maar ik, ja, ik ben in uh, maart, vorig jaar ben ik uh, aangenomen als uh, directeur. En toen was er nog steeds uh, corona, dus waren ze uh, dicht. En toen hebben we uh, de race experience als uh, nieuwe uh, uh, expositie neergezet. Omdat dat een, uh, ja, een vraag was vanuit uh, Zandvoort zelf. Doe wat met de Formule 1. Um, toen kreeg ik op de opening uh, van de Race Experience uh, een herseninfarct. Het was uh, allemaal niet zo ziek, maar toen ben ik dus uh, afgevoerd. En toen was ik een maand lang uit de running. En um, toen kwam ik weer terug. En um, toen kreeg ik een uh, be beoordelingsgesprek van uh, het uh, bestuur... En die zeiden van, uh, we gaan de samenwerking beëindigen. Oké. Okay. En uh, nou ja, toen heb ik nog een drie maanden lang uh, uh, ben ik, uh, bezig geweest met, uh, met het HLMZ ook ...om te kijken van uh, hoe nu verder. En er is nog een uh, andere uh, expositie van Chinese moderne kunst uh, hebben we neergezet... En toen uh, eind november was het uh, voor mij uh, afgelopen daar. En, uh, en ja, het is gewoon jammer dat het zo uh, gelopen is. Ja, want als je en, dan uh, een museum hebt, dan moeten er natuurlijk wel uh, bezoekers komen... en die moeten dan ook betalen, anders dan ja, gaat er alleen maar geld uit, komt er niks in. Ja, precies. Ja. En dat maar is natuurlijk het is, Ja, het is een, een echt een uh, hele ongelukkige uh, uh, manier van... van uh, uh, Samenlopen van omstandigheden. Uh, door de corona, door uh, het uitvallen van, uh, van mijzelf voor een belangrijke uh, periode. En uh, daarnaast ook uh, ja, uh, het feit dat ik uh, na drie maanden daar helaas moest vertrekken. Ja. Ja, toen zaten ze echt van ja en nu? En wat moet er nu gebeuren? Nou ja, daar ben ik verder niet, uh, niet meer bij uh, betrokken geweest. Het enige wat ik zelf nog uh, op uh, het rit had staan, dat waren vier nieuwe exposities. Uh, maar ja, die zijn er dus nooit uh, gekomen en dat is jammer. Ja, dat, is, uh, dat gaat nu niet gebeuren ook. Want uh, wanneer gaat het precies gebeuren dat het uh, definitief dicht gaat? Nou, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Want ik ben er uh, eigenlijk sinds uh, begin december uh, helemaal uit. Dus ik weet ook niet wat ze qua bestuur nu uiteindelijk besloten hebben. Ja, ja, ja. En uh, ik was eerlijk gezegd ook een beetje verrast. Want ik weet wel dat ze nog bezig zijn geweest van, uh, uh, met een paar mensen... om te kijken van hoe nu verder. Uh, maar ik heb daar... Uh, ja, geen, geen uh, uh, zeggenschap meer ingehouden en ben ik dus ook niet bij betrokken geweest. Okay. Dus ik, ik, uh, ik was eigenlijk net zo verrast als jullie, dat ze zeiden van uh, we stoppen er helemaal mee. En dat is jammer. Ja, dan is de redactie waarschijnlijk tot ervan uitgegaan dat je nog steeds directeur was, want dat staat namelijk hier op mijn papiertje. <laughs> ja. um, maar hoe gaat het met jezelf persoonlijk? Ben je er weer uh, een beetje bovenop gekomen? Want uh, ja ik heb er gelukkig geen uh, uh, blijvende schade aan de overgehouden lichamelijk uh, geestelijk was het wel eventjes een dreun uh, zeker toen ik hoorde dat ik uh, ook een, uh, ja, dat een, mijn contract werd uh, beëindigd bij, uh, bij het HDMZ ja ja want ik had er nog steeds zin in een, om uh, daar vol in te gaan en uh, ja, ook uh, richting alle vrijwilligers die uh, hun uiterste best hebben gedaan om het uh, zo goed mogelijk uh, te laten verlopen. Ook met de hobbels natuurlijk. Dan weer een tijdje wel werken als vrijwilliger en dan weer gesloten zijn vanwege corona. Dus het is uh, ja, gewoon een hele lastige periode geweest. Voor uh, dus zowel het bestuur als voor uh, vrijwilligers als voor mij om daar... ...iets neer, neer te zetten wat, uh, ja, wat uh, gewoon in de toekomst zoudt. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is uh, de geldpot... Uh, ...die speelt natuurlijk parten. Ja, als de pot leeg is, dan, uh, dan kun je niets ja. meer doen. Ja. Ja. Nee, precies. Maar wel complimenten betreffende die laatste... Uh, opstelling eigenlijk over die Chinese kunst. Dat was verschrikkelijk ja, precies. mooi. Dat was echt heel ja. mooi, ja. Nee, die hebt ook redelijk wat uh, bezoekers getrokken, gelukkig. Dus eh. Uh, maar ja, ik had nog een Escher uh, tentoonstelling uh, oh. gepland. Uh, nog een uh, vervanging van de zandsculpturen uh, uh, evenement, uh, maar dan miniatuurs sculpturen in het museum zelf. Uh, nog een, uh, een expositie van Marcel Bastiaans, Een uh, bekende uh, schilder. Lange genoeg. Uh, en het Haan, een bekende beeldhouder houder. Maar ja, dat is dus, uh, allemaal niet, uh, niet meer doorgegaan. Ja. ja, we hebben natuurlijk wel de afgelopen tijd hebben we het meegemaakt dat er uh, uh, ja, van die bijeenkomsten waren in het kader van de verkiezingen. Nou, daar was het een uitstekende zaal voor. Um, Enig idee wat er dan eventueel in de toekomst met het gebouw gaat gebeuren? Of, of zijn daar plannen voor gemaakt? Of, uh... Uh, ben je daar nou, daar ben ik allemaal niet bij betrokken geweest. Uh, maar ja, ik zie het als een uh, hele mooie kans voor het Zandvoortsmuseum om het gebouw over te nemen. Ja. En uh, eventueel het hele museum te verplaatsen naar het nieuwe gebouw omdat dat um, qua beveiliging, luchtbehandeling, etc. voelt aan de hoogste eisen. En uh, daarmee uh, is er een mogelijkheid voor het Zandvoortse Museum. om uh, ja, grote uh, en, en kostbare leencollecties. eventueel uh, naar binnen te halen. Ja, dan kan het wel, ja, ja, En of, ja. uh, dan zou je. Met, met die ruimte zou je uh, ja, iets van, uh, fantastisch neer kunnen zetten. Dus, uh, maar ik heb geen idee of daar op dit moment gesprekken over zijn. Of, uh, maar ja, als ik uh, het Zandvoorts Museum was, dan zou ik daar in duiken en kijken of die uh, mogelijkheden er zijn. Want het gebouw is er. En het, is, het zou doodzonde zijn als daar, weet ik veel, een sportschool of een, een uh, weet ik veel, uh, in zou komen. Een sportschool. Ja, ja. Uh, ik noem maar wat. <laughs> <laughs> uh, juist vanwege uh, zeg maar alle technische specificaties die aanwezig zijn in het gebouw en die goed zijn uitgevoerd. Daardoor, daardoor heeft het een, een uh, zodanig meerwaarde als, als museale locatie. En dat moet gewoon uh, gebruikt blijven. Dat, dat moet ze uitnutten. Ja. Nou, we gaan het dan zien wat er allemaal gaat gebeuren. En uh, we hebben natuurlijk een nieuwe gemeenteraad die daarover gaat, uh, gaat beslissen oh. of dat een goed idee is of niet. Ja. En uh, we gaan het heel natuurlijk nou, ik denk volgen. nog steeds heel graag mee in dat verhaal. Want ik, uh, mijn hart ligt nog steeds in Zandvoort, maar uh, al die jaren ook van de Zandscultuur. Dus uh, wat dat betreft, uh, als ze het horen vanuit de gemeente, ik ben nog steeds uh, beschikbaar om daarin mee te denken. Ja, nou, <lacht> we gaan het uh, hopen dat het allemaal gaat gebeuren. We dat gaan het doorgeven. We gaan het, uh, nou ja, we geven het bij deze al door, want we zijn live op de radio. <lacht> ja. <lacht> en um, ja, ik hoop dat, uh, dat, dat, je, uh, ja, dat het een beetje persoonlijk ook uh, goed gaat. Want ik weet uit ervaring met mensen die ik ken die een herseninfarct hebben gehad... dat dat heel slecht kan, uh, kan uitpakken. Ja. Die zijn dan jarenlang verslag af. Maar vechters overleven alles. Ja, jij bent volgens mij vechter. Nee, ik, ik heb het uh, onder controle. Dus uh, wat dat ja. betreft uh, ben ik daar blij mee. Ja. Nou, in ieder geval dankjewel voor je toelichting. En uh, ja. we gaan het volgen. En we gaan je zeker nog een keertje vragen wat je ervan vindt als er plannen zijn. Ja, oké. Okay, prima. Dankjewel. Goed, succes nog uh, verder met het programma. Dank je. Oké, okay, dag. Nojo. Feel very alive, the city is at height. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of the life. Screaming into space to drown them out. you wait for me, you wait for me, so far out of sight, stepped into the white, but I know you wait for me, I'm coming home, I'm coming back down tonight, cause I've been hypnotized by the lights, but I'm coming home, I'm coming back down tonight, yeah it's Tonight So hold me tight I just want to fade out Somewhere we can shut the world away I'm ready to hide Far from the fallout They won't find us in the paradise we'll make We're no. De Bindings met Endless rood Nou, de Endless rood dat was ook, natuurlijk ook de corona toestanden die we hadden. Dat was ook een soort een Endless Rood. Maar we hebben weer een Koningsdag 2022. En aan tafel is aangeschoven Ernst Brokmeijer. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Koningsdag, aantal malen niet geweest. Hmm. Nu eindelijk weer wel. Nou ja, een aantal malen niet geweest zoals we gewend zijn. Hè? We natuurlijk wel twee jaar uh, woningsdag. En uh, allemaal alternatieve activiteiten. Maar gelukkig... We kunnen volgende week woensdag weer een uh, ouderwetse Koningsdag gaan vieren. Ja, want dat is, uh, dat is toch altijd erg leuk. Um, maar hoe gaat het deze keer worden ingevuld? Uh, komen er weer uh, allemaal kramen te staan langs de processenweg? Of, of is dat niet meer zo? Nee, eigenlijk qua, qua hoofdprogramma onderdelen hebben we eigenlijk... Ja, zeggen, de succesnummers van de afgelopen jaren uh, die komen weer terug. En dat betekent dat we uh, vanaf vroeg in de ochtend uh, de vrijmarkt en de kraampjes hebben. Um, um, daar zit wel een kleine verandering in. En dat heeft meer te maken dat het centrum in de afgelopen jaren natuurlijk flink veranderd is. Vooral het gebied rond de Prinsessenweg. Ja. En het daar ook steeds krapper werd om kramen neer te zetten. Dus dat betekent dat uh, dit jaar de Vrijmarkt... gewoon uh, eigenlijk vanaf de Raadhuispleinkant... Uh, uh, de Louis-Davidstraat op uh, uh, gelijk is aan andere jaren. Uh, het verschil is, is dat de, de kramen dan niet doorgaan... richting de Koniningenweg. Maar dat we rechtsaf gaan naar het uh, louis Carré of het louis Davidsplein. Daar komen verschillende namen langs. Ja, maar eigenlijk een marktplein, zoals dat ooit bedacht is bij de Bibliotheek voor de Deur. Waar nooit markt is geweest, behalve nu met Koningsdag. Nou ja, uh, ja. Uh, en dat betekent dat daar uh, de kramen staan. Dus eigenlijk een heel mooi gebied ontstaat vanaf het Raadhuisplein. Zo de Louis-David staat op rechtsaf naar het, uh, naar het plein. Um, en er een leuke nou, ook looproute ontstaat om uh, de kraampjes, de vrijmarkt uh, te bekijken. Nou, dat, uh, dat klinkt wel heel erg leuk. En... Um... Hoeveel kramen komen er in totaal? Hetzelfde, Oeh, hetzelfde ja, model? ietsje. Volgens mij redelijk gelijkwaardig. Ik, ik, uit mijn hoofd zeg ik rond de 60 kramen die er staan. En natuurlijk uh, ja, de, de, de vele kleedjes. En dat is altijd een, een beetje de vraag die we vooraf hadden. Of mensen hebben de afgelopen twee jaar de garage en zolder volledig volgestouwd En uh, willen er graag vanaf. Of alles is ondertussen op. Dus ook bij de vrijmarkt uh, ja, zijn we eigenlijk, uh, ja, moeten we het gaan zien. Uh, hoe, hoe dat gaat lopen en hoe druk het uh, gaat worden. En kaartjes kunnen dan... Uh... Voor, voor, voor een kraam kraamgennel verloop? De, de, de kramen zijn al verhuurd. Die zijn uh, vorige week uh, verhuurd. Dus die zijn, uh, die zijn allemaal op. Maar uh, op de vrijmarkt is het ja, wie het eerst komt. Wie het eerst maalt. En een, uh, en een mooi plekje zoekt. Ja. Nou, ik hoop echt dat er een uh, zonnetje gaat schijnen. Dat het een mooie dag wordt. Dat het niet gaat regenen. Want dat is altijd zo. Nee, zo, nee. Zo, Treurniswekkend. Schreef ja. koning in de dag. Nee, ja, het, zi het ziet er goed uit. En, en natuurlijk is de markt niet het enige wat we doen. Hè. Um, nee, want wat gaan jullie nog meer doen? Ja, ja, het, het tweede um, zou maar zeggen, hoofdblok is eigenlijk uh, op het Raadhuisplein... Uh, de officiële opening uh, van Koningsdag. Um, dat doen we ook samen met een aantal verenigingen. Dat betekent dat uh, vanaf negen uh, uur... ik moet even spieken op mijn lijstje... Of vanaf half tien uh, de jongens en meisjes van OSS... de turnvereniging een mooie demonstratie geven... Um, en dan vanaf half tien de officiële opening is. Dat doen we samen met de wapenzangers. Burgemeester Molenburg uh, op het uh, bordes. Uh, we zingen het volkslied, we hijsen de vlag. En uh, ja, geven het officiële start zijn voor alle activiteiten. Uh, en na afloop, na die officiële opening, vanaf ongeveer elf uur... Uh, zal er een spetterend optreden zijn van uh, de dansers van de Dance Academy. Die uh, uh, met, de, met een aantal groepen komen om hun kunsten te vertonen op het, op het Raadersplein. Um, en dat is ook ongeveer het moment dat we ons al uh, bijna opmaken voor de middag. Ik zou bijna zeggen, ook een, een, een succesnummer... wat al heel lang uh, heel veel uh, kinderen en jonge jeugden aantrekt. En dat zijn eigenlijk de kinderspelen die uh, plaatsvinden... op het gebied rond het Gasthuisplein en achter de Haltestraat langs. Uh, waar van twaalf tot vier uh, springcursussen, klimtorens, uh, ballenbakken, trampolines... je kan het zo gek niet bedenken, staan en waren... Uh, ja, de jonge jeugd uh, zich volledig kan uitleven met, uh, met allemaal leuke activiteiten. Um, en, en vervolgens, en, en dat is iets waar ik heel blij mee ben. En ja, wat we de afgelopen jaren voor corona zagen, is dat uh, ook de horeca steeds uh, actiever is. En of dat nou in de Halte staat is, of het Gastersplein, of het Kerkplein. Uh, die van in de middag en avond allerlei optredens en activiteiten hebben om er een uh, hele gezellige middag en avond van te maken. Nou, dat klinkt heel erg leuk. En ik ben gelukkig vrij in die tijd. <laughs> ik hoef dan nog niet te werken. Ik zit niet op mijn boot. Uh, dus ik heb uh, eindelijk weer eens een keer ook, uh, zelf een feestje. Um, als je dan kijkt naar de afgelopen twee jaar... Hè, dan uh, als je natuurlijk allemaal vrijwilligers. Ja. Daar heb je nu nog steeds die vrijwilligers? Nou, ja, er... daar, daar, daar hebben we... en we zijn daar niet uniek in... maar daar hebben we wel wat last van. Um, ook voor corona was het elke keer altijd wel een puzzel... om uh, genoeg vrijwilligers te krijgen... Um, wat, wat, wat, wat moet zo'n vrijwilliger gaan doen dan op vandaag? Nou, waar, waar we eigenlijk de meeste vrijwilligers voor nodig hebben... is dat echt voor, die, voor dat blok kinderspelen in de middag. Hè? Dus um, de begeleiding van de spellen. En uh, daar draaien ze in een rooster. Dus je staat bij, bij, uh, bij een aantal spellen... Uh, begeleid je die. En zorg dat de kinderen er netjes op gaan. Dat er niet te veel tegelijk. Hè? Eigenlijk een stukje veiligheid. Um, en daar zien we echt wel dat het een, een hele grote uitdaging is dit jaar... om voldoende vrijwilligers te krijgen. En... We um, we eigenlijk op dit moment ook nog steeds een, een, echt wel een paar vrijwilligers nodig hebben... om het allemaal uh, nou ja, uh, zoals wij graag willen te laten verlopen. Uiteindelijk komen we er altijd wel uit. Maar um, ja, ook nu als er nog luisteraars zijn die zeggen... God, dat vind ik leuk. Uh, ik ben 16 jaar of ouder. En ik vind het leuk om op Koningsdag smiddags uh, een aantal uur te helpen. Ja, ik zou zeggen, stuur even een mailtje of kijk even op de Facebookpagina. En uh, uh, laat weten uh, als je dat leuk vindt. Uh, je krijgt een hele leuke middag voor terug. We doen altijd een aantal weken na Koningsdag voor alle vrijwilligers nog een vrijwilligersavond... waar we gezellig een hapje en een drankje doen... Um, en met elkaar er echt een leuke, leuke avond van maken. Dus uh, alle reden om, uh, om een paar uurtjes bij te dragen... Aan de, aan de feestvreugde in Zandvoort. De Facebookpagina, hoe kunnen die mensen die, uh, die vinden? De Facebookpagina, als ze zoeken op Koningsdag Zandvoort... Uh, of ze gaan naar de website koningsdagsandvoort.nl... Uh, ze kunnen e-mailen naar info.koningsdagsandvoort.nl... Uh, dat zijn alle manieren waarop ze snel de informatie kunnen vinden... Weet je het echt niet meer, pak even de Zandvoortse krant van afgelopen woensdag. Ook daar staat een grote advertentie met het hele programma. Ook daar vind je de contactinformatie. Dus uh, alle informatie over Koningsdag, ook 5 mei, uh, vind je daar terug. En ook hoe je eventueel kan helpen als je dat uh, zou willen. Dus als u luistert en u denkt van nou, ik wil met Koningsdag wil ik toch wat doen voor de jeugd uh, in Zandvoort. Ja. U... Uh, bijdrage is sterk gewenst. Zeker, <laughs> zeker zeker gewenst. En ook wordt zeer de prijs gesteld. En dan kunt u dus aanmelden bij uh, koningsdagzandvoort.nl. Uh, ja, ja, bij uh, Ernst Brokmeijer. Nou, um, de kramen die... Uh, Wordt het dus iets anders opgesteld? Dat, ja. Dat, ja. Dat wordt wel te smal op, op de. Ja, de, de, de, zessere... de Prinsessenweg is. is het ziet er natuurlijk prachtig uit. met de nieuwe. bebouwing die daar staat. Uh, maar het wegprofiel. is dermate smal geworden. dat. Uh, ja, eigenlijk geen ruimte meer is. om daar. Uh, een, een, uh, een marktkramenrij neer te gaan zetten. Uh, en dan kom je in die perkjes te staan? Je komt in de perkjes te staan. Um, um, je kan ook maar op één stuk. Dus ja, we hebben echt van alles gepuzzeld, gekeken. En, en um, uiteindelijk gaan we nu. Uh, voor het eerst naar, naar het plein. Um, ja, wij zijn daar heel enthousiast over. Um, uh, we denken dat het een hele leuke plek kan zijn. Um, het wordt daar ook allemaal wat um, um, compacter. En dus dat betekent dat je nou ja, gewoon, um, op een leuke manier daar een leuke ronde kan lopen. De kraampjes kan bekijken, de vrijmarkt kan bekijken. Um, als het zonnetje schijnt sta je ook nog lekker in de zon. Dus ja, wat ons betreft um, uh, heeft dat alle kans van slagen. Want je, je zegt, we hebben ongeveer 60 kramen. Maar ik denk als je er 160 had, had je die ook kwijtgeraakt, of niet? Nou, dit is wel ongeveer ook de ervaring van de afgelopen jaren. dat um, um, en Bij de verhuur, um, ook dit jaar, bleven er een paar over. Oh, toch wel? Ja, en, en dan altijd een dag later komt er nog iemand. Dat het eigenlijk niet de bedoeling is, maar goed, wij hebben ook een belang om daar een mooie markt te hebben. Ja. ja. En Dus dan uh, zijn ze op. Maar dat is ongeveer wel het aantal wat al een aantal jaren, 60 tot 80, verschilt natuurlijk een beetje per jaar. Uh, wat er uitgevraagd wordt. Dus dat ja, komt redelijk overeen met de vraag, uh, gelukkig. Ja, want het is niet een, uh, een, een idee om in de, bijvoorbeeld in de Haltenstraat kramen uh, te gaan zetten. Nou ja, wat we natuurlijk willen is dat we met elkaar een groot feest van maken. En voor degenen die um, al, al in het verleden op Koningsdagen waren... weten dat we tot een aantal jaar geleden ook de kinderspelen in de Haltenstraat hadden. Ja, ja. Um, dat was enerzijds heel leuk. Anderzijds zagen we dat ook steeds meer um, vanuit de horeca, podia, muziek... Um, um, en daar ook ruimte voor nodig is... Um, en uh, op een bepaald moment um, het risico ontstaat dat dat elkaar een beetje ging bijten. Hè. Aan de ene kant heb je soms hele kleine kinderen van drie, vier, vijf in de ballenbak. Terwijl daarnaast een store DJ staat met muziek maar uh, de trommelvliezen van trillen. Uh, dat is voor beide kanten niet leuk. Dat is zowel voor degene die uh, daar een biertje drinken niet leuk. Dat is voor de kleine kids niet leuk. Dus we hebben eigenlijk uiteindelijk in goed overleg gekeken. Hoe kunnen we zowel voor die kinderen uh, nog steeds een groot feest in die middag organiseren. Maar ook belangrijk, eh, ondernemers in Zandvoort... die hun nek uitsteken, wat leuks doen, de ruimte geven. En Dus uiteindelijk hebben we de markt, of de markt... de, de kinderspeler, naar het deel erachter verplaatst. En, en dat gaat eigenlijk heel goed. Daarom ontstaat er een heel mooi gebied... waar je aan de ene kant de spelletjes hebt. We hebben op het nog activiteiten. En de Haltestraat, waar uh, in de middag de podia verschijnen. Kerkplein, waar altijd wat gebeurt. En Dus krijg je echt een bruisend centrum. Dus uh, uiteindelijk voor alle partijen een goede oplossing. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat worden. Ik ga zeker kijken. Um, heb je nog iets toe te voegen aan het verhaal... waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog even kwijt? Nou ja, dat, um, um, ook die roepen we al jaren op. Um, um, dat het natuurlijk onwijs leuk zou zijn... als zoveel mogelijk Zandvoorters op Koningsdag de vlag uithangen... de oranje vlaggenlijntjes aan het balkon. Um, ja, bedenk iets leuks, zodat we niet alleen het centrum bruis... maar ook de rest van Zandvoort een, een vrolijk oranje tintje heeft op deze Nee, ik zou het bijna zeggen, eerste gewone Koningsdag uh, na twee jaar uh, afwezigheid. Ik zit al meteen te denken aan een prijsvaag. <laughs> <laughs> ja, misschien misschien voor CFM? Even... De CFM Koningsdagprijs. Ja, ja, dat is een beetje te laat om er nu al mee te <laughs> beginnen. Maar dat is inderdaad wel een leuke. En uh, dat is een beetje in het kader van dat ze dan uh, met de kerst zo druk bezig waren met die verloting. Ja, nou, nu heb je dan. Uh, vroeger had je dan de. Wat is het? De voorjaarstuintjeskeuring. Hè, van ja. welke ja. tuin er in het voorjaar het mooiste bij lag. Nou, als je nou uh, Koningsdag... -steuringen. Ja, nou hebben we in het verleden ook wel gedaan. Um, um, ja, daarom. Uh, het, het, het, het blijft soms lastig om uh, uh, uh, uh, onze Zandvoortse medebewoners te motiveren om dat te doen. Ja, dus ja, het was ja. vaak een hele kleine, vaste club. Tenminste, we hadden elk jaar bijna hetzelfde rijtje aan mensen... die onwijs hun best deden en echt de meest mooie woningen creëerden. Ja, is... uh, maar het merendeel, um, en, en aan de andere kant snap ik dat soms ook wel... Hij uh, heeft nou heel hard werken. Gewoon lekker een vrije dag. Wil uh, ja. lekker een oranje tompoes eten. Naar de markt. Uh, de kids lekker een spelletje laten doen. En eindigen met wat lekkers te drinken en te eten in de haltestraat uh, Of een andere horecagelegenheid in het centrum. En ja weet je dat is natuurlijk ook goed. Want uiteindelijk willen we met elkaar gewoon een mooie en leuke dag hebben. Dus hoe je dat ook doet, uh, geniet er vooral van. Ja, ik hoop dat het een mooie, leuke, zonnige dag wordt. We gaan ervoor. Dankjewel voor je komst. Boom zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Op zaterdag 23 april 2022. Wat is er de komende tijd te doen in Zandvoort? Voor u nu de Zandvoortse agenda. Vandaag, zaterdag 23 april, is in de krocht de laatste voorstelling van... De gelukkige winnaar. Een blijspel gespeeld door lokale toneelvereniging Wim Hildring. Kaarten kosten 10 euro en kunt u reserveren op wimhildring.nl. En dan morgen op zondag 24 april zingen de Zandvoortse zangkoren om half drie gezamenlijk Dona Nobis Pacem op het Raadhuisplein. De koren willen hiermee hun steun betuigen aan de Oekraïners en een geluid laten horen voor vrede op zondag 24 april een fietsexcursie van het IVN met het thema Het Landschap als Geschiedenisboek. Een afwisselende fietsroute door een stuk van spaanbouden dat van historische betekenis is. U gaat zien hoe een landschap in de loop der eeuwen kan veranderen. Doe goede schoenen aan en als u die heeft neem de verrekijker mee. Vertrek is op zondag 24 april om 1 uur s middags vanaf het standbeeld van Hansje Brinkers op de Spaarndammerdijk in Spaarndam. Er kunnen 18 deelnemers mee. U kunt zich aanmelden bij Jannie Ijverts 023 537 0258... Ik herhaal 023 5370258 258 of via j.ijverts at En dan de laatste... Uh, activiteit in de serie om uw digitale vaardigheden te vergroten bij Pluspunt. Dinsdag 26 april van 10 tot 12 uur een Google Drive workshop. De kosten voor deze workshop zijn 10 euro en u leert in de workshop hoe u naast foto's ook best andere bestanden opslaat in de cloud van Google. Ook voor deze workshop kunt u zich opgeven op pluspuntzantwoord.nl. Ja, en dan 26 april, Koningsnacht. 27 april, Koningsdag, Koningsnacht. Er is van alles te doen in de Haltestraat. Er zijn dj's en diverse artiesten. Dat wordt vast een heel mooi feest. En dan Koningsdag is er vanaf vroeg... Tot twee uur s middags een rommelmarkt op het Raadhuisplein waar natuurlijk iedereen welkom is. En Turrenvereniging OSS geeft op het Raadhuisplein om half tien een presentatie van haar kundes. Daarna is de officiële opening van Koningsdag op het plein. Om half elf wordt het Wilhelmus gezongen en wordt de vlag gehesen. Aansluitend krijgt u een swingende demonstratie van de Dance Academy Zandvoort. En ook op Koningsdag op het Gasthuisplein van 12 tot 4 de Kinderspelen. Voor kinderen van 2 tot en met 15 jaar. Inschrijven voor deze Spelen kan op de inschrijftafel bij het Zandvoortsmuseum vanaf half 12. Dus heb je niks te verkopen, geen zin om te verkopen of nog niks te doen? Kom samen spelen en jezelf uitdagen op het Gasthuisplein van 12 tot 4 uur. Uh, ook op Koningsdag een hele andere activiteit. Meer voor volwassenen. Vanaf half zeven luisteren... Vanaf half zeven ochtends hè. Luisteren naar de Bird Big Five in de Amsterdamse waterleidingduinen. Vogels luisteren en spotten. Is er een mooiere manier om Koningsdag te beginnen? Neem uw verrekijker en proviant mee en doe warme kleding aan. De wandeling start om half zeven bij de ingang van de waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan. Aanmelden is verplicht en kan, kan door te mailen naar Berna van Baarsen, met dubbel A bernavanbaarsen.gmail.com U kunt Berna ook bellen voor meer informatie op 06 2462 4622. Ik herhaal 06 2462 4622. En daarna nog een wandeling van de IVN op donderdag 28 april, de Wandeling Duinvliet Het Duinlandschap van Haarlem. Dit is een wandeling door het open gebied aan de grens van Haarlem tussen stad en Duin. Het gebied is het best bewaarde landschap van strandvlaktes en strandwallen binnen de gemeentegrenzen van Haarlem. Dit is een avondexcursie en start om 7 uur bij Café Het Wapen van Kermerland, Ramplaan 125 in Haarlem. Als u meer informatie wilt over deze wandeling op donderdag 28 april, dan belt u... 023-5411-123, 023-5411-123. U kunt zich voor deze wandeling aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl. En als laatste een vooraankondiging van een andere reuze sportieve activiteit. De Spartan Race komt weer naar Zandvoort. In het weekend van 27 en 29 mei... worden er weer allerlei prachtige obstakels opgebouwd in het dorp... en komen de echte sportievelingen aan de beurt. De bewoners van Zandvoort krijgen 50% korting op het inschrijfgeld. U gebruikt hiervoor de code BEWONERSZV bij uw inschrijving. Dit wordt weer een Prachtige uitdaging voor wie het aan kan. Ik kom zelf persoonlijk gewoon graag kijken. Dit was voor zover de Zandvoortse agenda. Ik wens u een fijn weekend en een hele mooie week. ZFM! Zfm. Zfm. Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM! En welkom terug bij het laatste onderwerp bij Goedemorgen Zandvoort op 23 april 2022. Aan tafel is aangeschoven Jan-Peter Verstegen. Welkom. Hallo. En jij bent hier om iets te vertellen over, als ik het goed uitspreek... Dona nobis pacem. Pacem. Pacem. Het is uh, Latijn en dat staat voor geef ons vrede. Ja, want jullie gaan iets heel bijzonders doen morgen. Uh, naar aanleiding van dat uh, onze pianist bij de TC-diensten... Greet Vassou, die uh, maakte ons opmerkzaam dat er een, uh, een openbare... Uh, de zangmanifestatie was bij de Brandenburger Tor in ja. Berlijn... Uh, van Donanomi Spatjem. En dat heb ik toen opgezocht. En toen hebben we dat gebruikt in de TZ-vieringen. In, in de Achterkerk en in de Dorpskerk. Binnenkort weer op uh, 6 mei. En uh, dat willen we nabootsen. Niet met 3.500 mensen zoals ze, zoals ze daar deden. Dat is wel leuk hoor. Ja. <laughs> we weten helemaal niet hoeveel mensen er morgen komen... Maar in ieder geval 100 van de gezamenlijke koren in Zandvoort. Die zijn allemaal uitgenodigd. We hebben geoefend in de Agatha-kerk donderdagavond. En dat klonk al heel mooi. Maar goed, dat was in de akoestiek van de kerk uiteraard. Daar heb je een heel ander geluid dan dat je buiten krijgt. Ja, ja. En uh, wij willen dat doen als uh, uh, ja, ondersteuning. Mentale ondersteuning van de Oekraïners in uh, Zandvoort en omgeving. Uh, want ook in Berlijn werd daarvoor gezongen... want die hebben huis en hart moeten verlaten... en die zitten nu overal in... Uh, 4,5 miljoen vluchtelingen hebben we gehoord op de, ra op de radio en tv... Die, die zijn van huis en haard uh, verdreven... en nu uh, moeten ze hier een tijdelijk bestaan opbouwen... en, en, en uh, ja, wij, wil, wij vonden het prettig om daar iets aan te doen... Dus nou doen we zo'n manifestatie in Zandvoort op het Raadhuisplein... om uh, half, vier, uh, half drie en half vier. En dan gaan we in ieder geval met de aanwezige mensen. Dus wie dit hoort, die mag gerustig aanschuiven. Er worden kopietjes uitgedeeld van de kanon die we gaan zingen. En uh, Greet Vassenhout gaat achter de piano zitten. En we hebben, uh, die hebben we nu net geregeld van, uh, van de beatjupopkoor... Uh, en uh, het werkt allemaal, dus uh, we kunnen daar gaan uh, gaan zingen en uh, uh, de burgemeester gaat ook wat zeggen om half uh, drie en uh, wat gebeurt er nog meer? Oh ja, we gaan met een uh, klein ensemble van uh, mensen met wie ik uh, muzikaal in verband sta, zeg maar ka uh, de Kantoren Leti, daar hebben we al diverse concertjes mee gehad en dan gaan we het uh, Oekraïens volkslied gaan we zingen in het Oekraïens, maar dat het kost toch wel een beetje voorbereiding? Ja, we zijn er al weken en weken mee bezig. Maar dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 te doen. Nou, uh, onderschat ons uh, koortje niet. Nee, dat ik, wel ben, wel. Uh, ik ben naar Hotel uh, De Kust geweest. Ja? En daar heb ik uh, uh, onder leiding van... Uh, of in samenspraak met... Uh, met uh, hoe heet de man ook weer? Nicola en, en een, uh, een jonge dame. Uh, Anastasia. Anastasia, dat is de klemtoon geloof ik. Uh, heb ik uh, het, uh, het Oekraïns uh, uh, woord voor woord uh, um, opgeschreven, fonetisch, voor mezelf. En uh, dat heb ik weer geleerd aan de mensen met wie ik uh, uh, samen zing. Maar we hebben ook uh, uh, Japans en Hebreeuws geleerd en, en dat zijn ook, ook allemaal andere talen. Dus het gaat wel als je het maar heel geconcentreerd en precies doet. Maar dat komt er dus op Je spreekt het niet, maar je kunt het wel zingen. Ja, precies. Dat is wel bijzonder. Ja, dat is, dat is de kunst en de aandacht en de concentratie. En dat gaat wel. En we weten uiteraard ook wat we zingen. Het gaat over uh, dat ze één uh, nationaliteit zijn en dat ze uh, altijd zullen overwinnen. En ze, dat gaat ook over hun geschiedenis. Uh, uh, die verband houdt met uh, de, de, de kozakken. Die komen ook. En uit uh, Oekraïne, maar ook uh, gedeeltelijk uit Moskou. Of tenminste uit, uh, uit Rusland. En, en uh, ja, ze, ze hebben een waanzinnig uh, nationale trots... waardoor ze nog steeds op de been zijn. Ja, en, uh, ja bij Maru, Mariupol bijvoorbeeld. Daar, daar zitten nog steeds een paar duizend man in de kerkers. En er, uh, Poetin zegt wel, we hebben gewonnen. Maar uh, niet... Heel uh, Mariupol heeft zich overgegeven, zou ik maar zeggen. Nee, nee die mensen hebben toch niks te verliezen. Dus die uh, besluiten van, nou, we gaan hier gewoon niet weg. Ja, maar ze moeten wel eten hebben natuurlijk. Maar ik weet niet hoe ze dat oplossen. Ja. Dat is dus morgen, half drie en half vier. Ja. Um, dat doen alle koorden uit zandvoort doen eraan nou mee. Nou, de, de, de, de mensen die konden. Die, ja, die Want het was ja, natuurlijk vrij short notice, zal ik maar zeggen. En je, dus, uh, ja. je, je kunt ook zelf meezingen? Ja, ja iedereen mag meezingen. Want in, in, in, in Berlijn, uh, ik weet niet of jullie daar nog tijd voor hebben, maar als je dat hoort, uh, uh, daar zingen echt. Uh, uh, iemand zei 100.000 mensen, maar dat klopt niet. Het, het zijn er in ieder geval 3.500. En dat is ook fonetisch opgeschreven, zodat mensen het gewoon Nee, nee, nee, maar dit is niet moeilijk. nobis Pacific. Meer hoeven ze niet te doen. En, en we, we nodigen de. Oekraïners in Zandvoort. Ik weet niet precies hoeveel er te zijn, maar... misschien weet jij dat. Vanwege dat jullie daar aandacht aan besteed hebben. Ik ken er een aantal, maar... ja, nee, Ik weet in ieder geval dat er in de hotel... bij de kust zaten er, toen ik er kwam. Zaten er een stuk of 18 of 20. En we, we nodigen in ieder geval... al die mensen uit... om, om met ons het Pools of het Oekraïns... ik zeg steeds Pols, Pols, ik weet niet waarom... het Oekraïns volkslied mee te zingen. En dan zingen zij natuurlijk de Sopraan. Maar wij hebben zelf ook nog uh, uh, uh, de andere stemmen. Dus we gaan het vierstemmig zingen. Ik vind dat heel knap. Ja, Ik, uh, leuk. Je, je hebt maar een aantal nou, maanden of zo voorbereiding gehad. Ja, ietsje, ietsje korter. Ietsje korter. Ja. Om het dan in zo'n korte tijd dan, uh, toch van de grond te krijgen. En dat uh, is nu allemaal gepland. Half drie en half vier, ik blijf het zeggen. Want iedereen moet er natuurlijk heen gaan. Ja, nee, maar je moet het zo zien. Ik, ik heb alle uh, muziek heb ik zelf ingezongen. Heb ik aan de zangers gestuurd. En de uitspraak heb ik erbij geschreven. Wit gekalkt, wit gelakt. En de uitspraak er goed bij gezet. En dat hebben ze thuis ook weer ingestudeerd. En ook weer een aantal keren bij mij in de, studio, uh, in de zangstudio hebben we het gerepeteerd. De laatste keer nog woensdagmiddag. En uh, dat gaan we morgen uh, zo goed en zo kwaad als mogelijk uh, gaan we zingen. Als er maar veel mensen op afkomen. Ja, en Anastasia heeft in ieder geval gezegd dat het uh, Oekraïens klinkt. Kijk, dat was een heel compliment. Uit de eerste hand. Ja. ja. ja. Ik nou, kan een stukje uit Berlijn laten horen. Ja, leuk, leuk. Heb je dat gevonden? Heb ik gevonden, inderdaad. Dus dan komt het meteen. Ja. Dan gaan we eens even luisteren. Oh. gaan klinken morgen, dan wordt het wel een groot succes, denk ik. Ja, en, en vooral voor degene die daarvoor heeft gestaan als dirigent. Je merkte, uh, dat heb je wellicht gehoord... dat uh, het, het is de truc om inderdaad de drie groepen... want je doet het in canon... om die in dezelfde snelheid te houden. Ja. Dat is de truc. En ik kan me nog heel goed herinneren... dat uh, burgemeester van der Rijden, uh, Marinus van der Rijden, uh, wegging... Toen hebben we ook zoiets gedaan met You Never Walk Alone. En uh, dat was best lastig om dat uh, uh, goed te houden. En uh, ik denk dat, dat ik daarom er nu weer voor sta. Want uh, dat is inderdaad de, de valkuil. Dat je het niet gelijk krijgt. Dus morgen gaan jullie ook een driestemmig zitten? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, okay. ja hebben dus de koren hebben we al verdeeld in drie groepen. Ja. Dus de ene staat voor uh, de koffietent. Nobel en nog wat. Ik weet niet precies meer hoe het heet. Nobel ja. 3. Ja, en dan, dan krijg je de, het raadhuis en dan zeg maar uh, waar Guid staat, de viskraam. Ja. En dan die zoveel mogelijk een beetje bij elkaar. En dan hoor je vanuit drie kanten hoor je, uh, uh, hetzelfde couplet, maar dan telkens uh, hetzelfde ja, stukje. Ja. Maar dan steeds achter elkaar. Er zijn drie groepen uh, maten, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is de truc. Nou, en en als dus, je ergens wil ja. aansluiten, maakt dat nog uit waar of bij wie? Uh, ik zou zeggen, van, sluit je aan bij de groep die, waar op dat moment de minste mensen staan. Ja, ja, ja. Ik denk dat we nu inderdaad zo uh, drie keer dertig uh, staan of zo. Okay. Dus uh, schuif ergens bij aan en dan uh, hoor je vanzelf om je heen... Uh, je die koren die ja. kennen het goed, ja. de, de korenleden. En dat, dat klonk al in de kerk fantastisch. Dus... Uh, ja. En mezing is makkelijker natuurlijk dan het zelf doen. Dat geloof ik ook. Ja, maar je krijgt ja, ja. ook een ja. stukje papier. Oh, okay. de, uh, ja. Bruna heeft het gesponsord. Oh. Dat er een heleboel kopieën komen. Ja. En, en Peter Tromp van uh, Casa Strompen werkt. Uh, die, die deed met mij samen de organisatie. Ja. Hij is van de ondernemingsvereniging. Ja. Ja. En hij vond het een leuk uh, initiatief. Dus, uh, ja. En, de, en de, ik, ik weet dat het, uh, de, de pastoren in de, de katholieke kerk en de dorpskerk... die hebben het ook omgeroepen. En het staat in de krant. En ja... Ja, nou, ik hoop dat het een groot succes wordt. Ik kom uh, zeker kijken, want om half drie en half vier... dan uh, moet ik toch al uh, na het stoppen vanavond, <laughs> moet ik wel wakker zijn. Ja, ja. En uh, ik wil je hartelijk danken voor je, uh, voor je inzet... om in ieder geval dit al geregeld te krijgen. En ik hoop dat het een heel groot uh, succes wordt. Ja, wat misschien nog leuk is om te zeggen... we, gaan na elk, we hebben dus in feite een soort twee optredens. En na elke optreden gaan we uh, collecteren... Uh, en het geld wat daarmee wordt gehaald... Uh, gebruikt de gemeente ook voor de opvang van de, de Oekraïense vluchtelingen. Kijk, daar worden we wat mee... Uh, ja, daar ja. krijg je een warm gevoel van. Dankjewel voor je, uh, voor je toelichting. Omwille van de tijd heb ik nog heel eventjes uh, de tijd nodig... om in ieder geval Pim Groof te bedanken voor de techniek... Uh, de redactie werd gedaan door Gerry Rutte... en uh, de presentatie was door ondergetekende ondergeschreven, ja. ondergesproken. Mag ik ook nog even draai. reclame maken voor mijn eigen programma... In... aanstaande woensdag? Ja, woensdag, de mag ook. Ja? ja, dat mag ook. Wie ga je krijgen? Ik ga uh, Spex Hildebrand krijgen. Ik zal meteen wat laten horen. Woensdag, 27 april, van 8 tot 10 uur s avonds weer een aflevering van De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlandse rock- en popmuziek. Deze keer met Theo van Scherpenzeel, beter bekend als Speks Hildebrand. Ja, dit is omdat dat. Het, het was het eerste plaatje wat Speks Hildebrand kocht van... Aha. Nou, in ieder geval uh, even afsluiten nog van het uh, programma. De herhaling van deze uitzending is te beluisteren op maandag tussen 10 en 12. De interviews van de uitzendingen die zijn ook per stuk weer terug te luisteren op de website <coughs> www.zfmzandvoort.nl. Uitzending gemist en dan interviews en dan Goedemorgen Zandvoort. Voor de rest rest mij iedereen een prettig weekend toe te wensen. En allemaal morgen naar het uh, Raadhuisplein om half drie en half vier. Dankjewel. Bye.